show together. I was listening before. Now I don't care no more. Look around now. now. It's sorry that it's gonna get me down. It's only begun. stick for anyone so you can't take home everyone cause it's only just begun oh. surrender Hey little fella Now your show's together I never wanted you to listen before So why should I walk out of the door Stick around now And so the story goes on through the night It's only begun Surrender. Yeah. One look is all it took to remember. One look is all it took to remember.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 Het organiserende comité bestaat natuurlijk niet alleen uh, uit, uit mij, uh, want ik ben erbij geroepen om Leo in de gaten te houden. <lacht> het organisatiecomité uh, heeft veel te maken met uh, Ankie Mieserbeker, Bettine Jouwstra, uh, de hele club van de Vierdaagse, in samenwerking met Café Koper. Uh, je ziet het hier al opbouwend voor de receptie van vanavond, het afscheidsfeest van Klaas. Maar uh, dat is een beetje wat wij, uh, wat wij aan het doen zijn. Ja. Uh...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 Nou, lees het allemaal nog maar rustig na op www.kunstkracht12.nl of zfmzandvoort.nl. Pascal, heb jij nog uitslagen voor ons? Ja, ik heb inderdaad de uitslagen vanuit de Formule 1. Uh, Fernando Alonso die is geëindigd op de eerste plaats. Tweede is Sebastian Vettig geworden. Mark Werber is derde geworden. Uitvallers: is Klok, Huidveld, Hamilton, Kleen. Kobach... Uh, ja, Kobachini...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 Oké, okay. nou wij gaan naar muziek en dan tegen half vijf, dan hopen we Frits Reken te treffen met een interview. Ja. Naar aanleiding van de hockeywedstrijd Bloemendaal, Laren en wat was het? 7-0 is het ja. zo'n beetje geëindigd. Misschien nog wel een puntje erbij, maar we gaan het straks allemaal horen. Ja, is maar weer eens even lekker dansen. ZFM. Irak en zijn leiders moeten liable voor deze crimes van abuse en destruction. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal Skatraketten. Al 20 jaar. Kijk, kus dit. Wife. Sorry, about the de muziek. Dit is 20 jaar. ZFM. in afwachting van Frits Reken met zijn interviews, even een berichtje van hele andere aard het, we hebben het natuurlijk over een, een stukje natuur, de duinen Vol, het gaat over een lezing met mooie foto's en geluiden over vogels die leven in de duinen van zuid kennemerland wordt gegeven door Johan Stewart van de vogelwerkgroep zuid kennemerland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 En eens even kijken, waar, uh, nou ben ik Pascal ineens kwijt. Okay. <laughs> oh, je bent er nog, Pascal? Ja, ik wel. ben nog steeds oh, hoor, rustig ja, maar. Nee. Helemaal in paniek zeg. Ja, uh, ik wou zeggen, want ja, volgens uh, mij is naar richting, uh, het volgende interview van Jaap Koper af. Ja, heb je die klaarstaan? Die heb ik uh, klaarstaan, ja. Oh ja, dat is een interview wat Jaap had met, uh, ja hij heeft het zelf genoemd, uh, een interview met burgemeester Han van Leeuwen. Nou, laten we eens luisteren.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 ja, succes. En jij bent er dus ook nog gewoon bij die radio. Altijd. Man, man, man, man, man. Wanneer gaan we jouw afscheid vieren? Over 20 jaar? Ga dat hoop ik ook. Ik ga je wat anders zeggen. 25 jaar de radio. Ja, ja, ja, ja. Ik neem aan dat je.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 This is perfection. Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. Uh -oh. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, oh, nobody you. can it ignore the way you move oh, your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking yeah. it. I never really knew that she could dance like that. Yeah. Oh, baby, when you talk like that You make a woman go mad So be wise and keep I'll on Reading the signs of my body yeah. I'm on tonight, and you know my hips don't lie And I'm starting to feel you, boy Come on, let's go, real slow Don't you see, baby, I see it's perfect If I know I'm on tonight, my hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension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 Dan zal ik even uh, met jullie doorgaan wat de berichtgevingen betreft. Um, de maand oktober zit er weer aan te komen. En uh, oktober is kennismaand. Het is een groot landelijk festival over wetenschap en technologie. De hele maand oktober openen ruim 150 uh, bedrijven, universiteiten, onderzoeksinstellingen... Science sciencecentra, Sterrenwachter en Musea, de deuren. De kans om een kijkje achter de schermen te nemen is dan daarmee natuurlijk uh, uh, ja, heel goed...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 Aha, 0-0. Nou, dat uh, blijft spannend tot de laatste minuut, zullen we maar zeggen. Nog 10 minuten te gaan en dan zit Zendel Zondag in Kennemeland uh, erop. Maar we gaan ons natuurlijk lekker blijven ons vermaken met muziek en de berichten. En je zit uh, zondag in Kennemeland. Uh, van 26 september er alweer weer, bijna Pascal van der Beek. Die was mijn steun en toeverlaten in deze drie uur. dat is slot... wel bijna. Ja, graag gedaan. En, en of tenminste, jij bedankt, laat ik het zo zeggen. Ja, anders en he... had het niet gekund, hè? Nee, precies. En heb je altijd een passie gehad voor lokaal nieuws en muziek? En denk je dat je het beter kan dan Pascal en mijzelf, Dan kan je hier... De... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Gert luk met het NOS Journaal. Volgend jaar wordt een nieuw model paspoort ingevoerd. Volgens staatssecretaris Bijleveld moet dat nog beter bestand zijn tegen misbruik en vervalsing. Het huidige paspoort is van 2006. Vanaf vorig jaar zijn er ook vingerafdrukken in de documenten opgenomen. Het contract met de huidige producent Sagem loopt volgend jaar af... maar na een Europese aanbesteding blijft dat bedrijf ook na 2011 de paspoorten maken. Bijleveld noemt de beveiliging een red race... waarbij vernieuwing continu nodig is om vervalsers en fraudeurs voor te blijven. Daarom wordt het model later misschien weer veranderd. Een nieuwe paspoort wordt in oktober 2011 ingevoerd. Het vliegveld Eindhoven is al de hele ochtend dicht in verband met de mist. Inkomende vluchten wijken uit naar het Duitse vliegveld Wezen... over de grens bij Nijmegen... Een aantal vertrekkende vluchten is geannuleerd. De ochtendspits was vanochtend ook een stuk drukker dan normaal. Behalve door de mist in Noord-Brabant kwam het ook door de regen rond Amsterdam. Rond half negen stond er 370 kilometer file. Tweemaal zoveel als normaal op een dinsdagochtend. De hoofdverdachte van de rellen in Culemborg kreeg 18 maanden cel... waarvan zes voorwaardelijk wegens poging tot doodslag. Tegen de man was vier jaar cel geëist. De 22-jarige Marokkaanse Nederlander reed in de nieuwjaarsnacht... met zijn auto in op een groep mensen van Molukse afkomst... die in hun tuin stonden, een meisje raakte gewond. Na het incident in de wijk Terwijde... liepen de spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen hoog op. Het gaat weer wat beter met een aantal kranten. Veel landelijke dagbladen zagen de betaalde oplagen... in het tweede kwartaal stijgen... ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het AD de meeste lezers bij... maar ook de Volkskrant, NRC Handelsblad en NRC Next zitten in de lift... Het financiële dagblad zag de oplagen teruglopen, net als veel regionale kranten. Het weer regent, nog motregen, vanmiddag 15 graden, morgen in het noorden zonnig en droog, in het zuiden veel bewolking. Dit was. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. CFM in 2020.